Archeologen zeggen dat ze twee scheepswrakken hebben ontdekt... van de vloot van de legendarische Britse kapitein Francis Drake. De vondst werd vorige maand gedaan voor de kust van Panama. Drake zou daar ook zijn zeemansgraf hebben gekregen. De archeologen denken dat hij in een lode kist op de zeebodem ligt. Volgens de overlevering is de Britse piratenkapitein... in volle wapenrusting in de lode kist gelegd. De schepen die zijn gevonden heten de Elizabeth en de Delight... Sir Francis Drake leefde van 1540 tot 1596 en is een van de grootste zeehelden uit de Britse geschiedenis. En hij maakte tijdens zijn expedities veel Spaanse schepen buit die waren geladen met zilver en andere kostbaarheden. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt, nevelig, minima rond 6 graden. De dag begint grijs, maar vanuit het oosten steeds meer opklaringen en het wordt in de loop van de dag 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een hele goede nacht en uh, hartelijk welkom van de natuurherinneringen. In het programma Kazeluna gaan we vannacht naar de herinneringen met de treinen, met het reizen. Straks een gesprek met uh, Robert Giebels. Hij is treinforens en auteur van het boek Onze excuses voor het ongemak. En dit is vast geen onbekend geluid voor u, een vertrekkende trein. Want vannacht heeft de trein van de nacht opeen een onbekende bestemming. En reizen we over het spoor van uw geheugen voor allerlei treinherinneringen. Uiteraard met bijpassende muziek van Sandy Coast.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 Summertrain van Sandy Coast hier in de Nacht op 1. Onze excuses voor het ongemak. Als je die zin in de trein door de intercom hoort... dan weet je dat er een flinke vertraging aan zit te komen. Treinforens Robert Giebels hoorde het vaak... en schreef er een komisch boek over, zijn treinavonturen. Hij geeft de medereizigers ook tips... hoe te overleven in het casino van de NS. Een gesprek uit het Radio 1-programma Dit is de Dag... door Thijs van der Brink en Elsbeth Gutteke. NS geeft geen eten, geen drinken, niets. Door de winteromstandigheden is ook de winterdienstregeling ontregeld. Staan de kou, bent twee uurtjes in de kou. Houdt rekening met uitval van treinen en vertragingen. Ja, ik ben bos. Robert Giebel is over de frustratie van treinpassagiers die de woorden Onze excuses voor het ongemak niet meer kunnen horen. Je bent zelf een volbloed treinforens, wat is dat? Dat je, nou toch wel, minstens twee uur per dag uh, in de trein zit. <laughs> minstens twee uur per dag? Nou ja, ik, ik, uh, ik heb het uh, uh, ongeveer vier en een half uur uh, per dag gedaan. Um, als het goed gaat, als het misgaat, dan wordt dat, uh, loopt dat snel op. Waarom gaat een mens vier en een half uur per dag in de trein zitten? Dat was toch wel een van de belangrijkste vragen die bij mij over na het lezen van dit boek. Ja, nou, er zijn toch wel goede redenen om in die trein te zitten. Want je kunt een heleboel dingen in de trein doen die je in de auto niet moet proberen. Slapen, las ik. Slapen? Ik <laughs> ja. Eén keer in de, in de auto in slaap gevallen, dat uh, uh, was ook niet voor herhaling vatbaar, dat is voor de terugweg vooral, uh, maar uh, je kunt prima werken in de trein en je kunt prima de krant lezen in de trein, um, maar dan moet het wel allemaal meezitten en nou ja, soms zit het tegen. Ja, want je woont in Breda en je werkt te in Amsterdam, hè? Ja, nu in Den Haag. Ja, en heb je veel uh, ellende meegemaakt? Ja, toch één ja, keer in de maand wel, uh, wel wat. Um, en dat komt omdat er uh, op de route van Breda naar Amsterdam... Dat, je hebt twee mogelijkheden. Uh, de, er gaat geen lijn rechtdoor. Uh, Eén is via Den Bosch en de andere is via Den Haag. Um, dus er zit altijd een overstap in. En daar gaat het uh, meestal fout. Het overstappen. Het overstappen. Een trein missen door een overstap... en dan begint er een cumulatie van, uh, van trein en waardoor je de ene trein naar de andere mist. Ja. Heb je vaak uh, de goede informatie gekregen terwijl je onderweg was? Nou, de informatie dat is eigenlijk het. het de uitdaging, uh, positief gezegd voor de NS. <laughs> um, ze, de NS doet gewoon echt zijn best, uh, zeggen ook voortdurend... we hebben het drukste spoor net van Europa. Misschien dat is altijd, altijd een excuus, hè? Misschien wel van de wereld, ja. ja. En, uh, nou dat, dat zal allemaal wel. En, het, en er is ook begrip bij de reiziger... dat weet ik zeker voor dat het door die drukte misgaat. Maar waar dat begrip ophoudt... is op het moment dat de NS gaat proberen... te communiceren over vertraging... Of, of een kleine, een klein, iets kleins dat misgaat. Want wat, wat gebeurt er dan als we dat proberen? Dan uh, krijg je um, uh, tegenstrijdige informatie. Mm. En dat is erger geworden omdat uh, de informatiebronnen zijn toegenomen. Ik reis met een app, uh, met, met een iPhone, uh, met, een, met een smartphone, uh, daar zit een app op. Um, je hebt, op internet kan je van alles te, uh, te lezen krijgen, op teletext ook. Dan zijn er perronborden. Uh, conducteurs, servicemedewerkers. Ja, en als die allemaal iets anders zeggen, dan, ja, dan, dan word je eigenlijk overgeleverd aan een soort casino. Uh, casino gaan, NS noem je het ook. Want hè? Ja. dan moet je gaan gokken van welke informatiebron ga ik nu volgen. Ja, maar Jij hebt een oplossing daarvoor. Jij zegt altijd je app volgen. Ja? Uiteindelijk heb ik de, de minst slechte ervaringen met de app. Want ja. ik zit altijd in de verkeerde trein als ik moet kiezen dan, hè, uit die informatie. Ja, dan blijkt ik toch altijd weer in de trein te zitten die niet vertrekt. Nou, dat, weet je. dat is ook zo moeilijk. Je weet niet hoe je, als je een alternatief kiest hoe je oorspronkelijke keuze ervan vanaf nee. hebt gebracht. Heel ja, Dat zal je ook nooit weten. Uiteindelijk nou, ja. ja, ben je wel altijd frustreerd. Schrijf je. je hebt altijd het gevoel dat je toch de verkeerde hebt genomen. De ja. verkeerde keuze hebt gemaakt. Dus ben ik uh, een, een keer over een perron gaan zwerven om op zoek naar informatie over mijn uh, veronachting aan de alternatief, maar <lacht> iedereen gevraagd of ze een nee. trein uh, langs hebben zien komen, maar niks ervan. Nee, jij zei net al, het overstappen, dat is het erg. Zou je een stukje voor willen lezen uit je boek daarover? Ik heb hem hier voor, maar ik geef hem aan je vanaf tip 9 als het kan. Vanaf tip 9. Alsjeblieft. Dankjewel. Uh, dat is tip 9, dat zijn tips aan, uh, aan de NS. Uh, en, en een van die tips is speel open kaart. Een feest van herkenning, aansluiting gemist. Die ene die ik in meer dan de helft van de gevallen mis. Die ene waarbij treinen tegenover elkaar staan, zodat je alleen het perron hoeft over te steken, zodat je aan een overstap van drie minuten genoeg hebt, service aan de reiziger, wij denken met u mee. Of eigenlijk, we hebben hierover nagedacht. Maar ik kan maar niet begrijpen waarom steeds maar weer die andere trein wegrijdt, zodra mijn iets vertraagd aankomende trein de deuren opent. Je kunt aan treinen natuurlijk geen emotie, emotie toekennen. Maar waarom heb ik steeds als het misgaat het gevoel dat het ze helemaal niet interesseert? Alsof het totaal vanzelfsprekend is dat je aankomt, naar de overkant rent, enkel en alleen om de wind te voelen van een vertrekkende, gemiste trein. Ja, daar zit wel frustratie in, toch? Nou, frustratie... Ik ik probeer juist met een zekere opgewektheid uh, dat treinforensen uh, tot me te nemen. Maar je zegt het al, je probeert dat moet je echt in jezelf oproepen. Ja, dat moet je in jezelf gaat oproepen. gaat niet vanzelf. Nee, uh, en soms verlies je het ook van jezelf. En, uh, ja, dan... <lacht> maar dan ben je geen echte Forens, lees ik in jouw boek. Dat klopt. Dan, al die dan mensen die mopperen, die zijn niet de... als je echte Forens bent, dan luister je en daarna ga je gewoon verder in je krant. Nou, je luistert, je denkt na over al je alternatieven, die zitten allemaal in je hoofd en je doet het juiste. Um, en je klaagt niet. Want als je gaat klagen, dan ben je verloren. En, ja, dan Zo, wat wordt het dan, gebeurt er dan als je gaat klagen? Nou, Dat, dat kost ongelooflijk veel energie. Ah, uh, dus je moet het verduren? Je moet het verduren, je moet het ondergaan en proberen rustig te blijven... Uh, uh, te denken van nou ja dan ziet mijn dag er vandaag ietsje anders uit. <laughs> uh, Soms denk je ook ik ga weer naar huis. Dus oh, wordt ja, precies, vandaag. precies, ga ik naar huis, ga ik van huis uit werken, uh, maar dan moet je ook nog thuis. Lijkt me sowieso doen. een goed idee trouwens nou ja, in jouw dat, geval. Dat, dat is zeker een goed idee om, om thuis te werken. Ja. Uh. Re reizen de andere maar jij zit ook wel eens in de trein? Ja. Het? En, en uh, de overstap is inderdaad killing. Zeker als je van Amsterdam naar Ols moet, dan uh, moet je in Amersfoort. Vind ik echt het ergste station. Dat uh, is een ram. En dan in Amersfoort en dan naar Deventer en dan stap je weer over en. Uh ik heb heel vaak gehad dat de treinreis van anderhalf uur... Uh, meer dan drie uur duurde. Ja, ik woon in Amersfoort, ik moet er ook voorheen. Kan je er niet wat aan doen? doe je met sterk genoeg. Ik wil daar een, <lacht> een beetje... Ja, beetje... Het bij. Ja, ja. Jan, zit je, heb je ook... Zit, ja, ik zit met eh, enige regelmaat in de trein. Dat gaat, ook, dat gaat ook vaak mis. Ik vind het doorgaans buitengewoon amusant overigens als het misgaat. Oh ja, dat komt hij wel op. Dan, op. En, nou ja, gewoon iedereen is in, ver, in, in verwarring. En de, de conducteur bovenal. En soms zit ik in een trein en dan, dan, dan, dan krijg ik de mededeling. Dat de trein nu naar Den Haag uh, verder reist. En dan kijk ik naar buiten en dan staat dus er zo'n bordje Den Haag. Dus <laughs> die is er nee. Maar, maar dat maar... is de doogwinter, hè? Je moet ervan genieten. Ja, je moet ervan genieten. Heel knap. En maar... ik heb, ik heb een... mijn ervaring met, met treinen is van heel oud. En ik heb, vroeger, vroeger was het absoluut ideaal. Maar nu niet meer. Uh, Wil je vragen? Je? Ja, ik vraag me dan ook altijd af of er een, hierna een boek zou moeten worden geschreven over het autogebruik. Ik ben een fanatieke treinreiziger. Ik zou bijna zeggen, ik ben een fan van de NS. Het gaat bij mij lang niet zo vaak fout als, als bij mensen hier. Ja, ben mensen ja, daar dan zelf. dat zelf uh, Misschien heeft het ook met de trick te maken uh, tussen Amsterdam en Den Haag, wat ik dagelijks uh, moet afleggen. Maar um, reis een paar jaren met, met de auto. Dat heb ik ook moeten doen voor een werk, met een leaseauto. En ik was heel erg gelukkig toen uh, mijn werk weer toestond, dat ik gewoon elke dag in de trein kon zitten. Een Stukken beter, veel gemakkelijker, veel ontspannender. Uh, een eerste klas? Uh, nou, nog niet eens. Ik heb de tweede klas en dat gaat, uh, gaat prima. Ook auto is uh, veel erger. Robert Giebels? In die route zit volgens mij geen overstap. Uh, de, daarmee is niet alles gezegd. Maar uh, natuurlijk, als het goed gaat... Dan is, er eigenlijk, uh, dan is de auto geen alternatief voor de trein. Maar je kunt er uh, niet altijd van uitgaan. Um, he, dat je een station aankomt lopen... je hebt een hele reeks van afspraken op je hele dag gezet. Uh, dat, dat hangt allemaal vrij nauw samen. Maar ja... Dan Die ene trein die jij moet hebben, rijdt niet. En nee, dan je... stort als een kaarthuis en Ja, Je hebt op zich wel een aantal strategieën uitgedacht... hoe het toch zo goed mogelijk gaan. Je hebt een, o, een instapstrategie. Ja. Hoe luidt die? Nou, Dat is een soort tien stappen van... He, stel je goed op. Uh, stel... uh, waar moet je gaan staan? Waar hond? moet je gaan staan om de trein van verre aan te zien komen? Dan maak je een inschatting van waar die ongeveer op het perron komt te liggen. Um, schat de, de snelheid. De stopsnelheid. De stopstijl van de machinist. Ja. <laughs> uh, schat die goed in. En uh, laat de deur naar je toe komen, uh, ga niet naar de deur toe lopen, want dan lo loop je altijd langer dan, uh, um, en oh, dan neem je een okay. hele kluwe mensen mee uh, uh, die, uh, die boos op je worden. En uh, veel oefenen. En de jacht, de jacht op de beste plek? De jacht op de beste plek is een kwestie van uh, een heleboel prioriteiten uh, in je hoofd hebben... voordat je instapt. Van waar wil ik het liefste zitten? Want je moet razendsnel reageren op allerlei veranderende omstandigheden. Je hebt een favoriete plek, die heeft iedereen, dat weet wat ik zeker. Wat is dan een goede plek in de trein? Dat is een éénpersoonsplek ja. <laughs> ja, een um, uh, die, die je veel in uh, dubbeldekkers uh, aantreft... Um, uh, waarbij je dan als bonus nog uh, dat je na, met de uh, trein mee rijdt, uh, oh, ja. zou kunnen ja. hebben. Ja. Ja, dat maar... is de beste plek. En jij zegt, heb je hem vaak? Um, ja, best wel. En moet ja. je daar onbeschoft voor worden tegen mensen? Of lukt het om beleefd te worden? Nee, nee, je gaat niet onbeschoft worden. Nee, nou ja, uh, nee, dat roept nee, het in nee, mij nee. altijd op. Ik wil altijd iedereen aan de kant duwen, zodat ik in ieder geval in die trein kan komen. Ja, maar je moet bedenken dat je nog een half uur van je leven met die mensen moet doorbrengen. <laughs> ja. Dat is altijd wel jammer, ja. Je schrijft iets over een interview met de Zweedse ambassadeur. Ja. Dat niet doorging. <laughs> um, ja, dat uh, probeerde tegelijkertijd uh, naar Den Haag te komen vanuit Breda. En ik had het heel slim uh, bedacht: een interview met twee uh, zeer. Uh, uh, geleerde economen uh, op poten te zetten. En dan zou ik dat in de trein doen. Dan zou ik een, een plekje opzoeken. Maar de trein naar de Zweedse ambassadeur reed niet. En in plaats daarvan gebeurde er van alles op het, uh, op het station. Maar ik probeerde toch... Ik had niet uh, het vermogen om dat interview op een ander tijdstip te doen. En tussen uh, uh, jongetjes die naar uh, de, uh, de spoorrails renden... wat ik heel, heel erg eng vond... een enorm lawaaiige goederentrein die dan aankomt... waardoor je ook de mededelingen niet meer hoort. En ondertussen maar probeer dat gesprek uh, gaande te houden en nog iets van op te pikken. Ja, het is niet gelukt allemaal. Het, het stukje is gelukt. Maar Wel, het okay. had misschien beter, ja, beter gekund. Want je vader zit uh, vaderlijk zijn hoofd te schudden. <laughs> nou, ik, ik, denk, ik, ik denk terug aan, aan mijn studententijd. Toen uh, had ik een professor hier in, Am in Amsterdam. En die woonde in Antwerpen en die ging met de trein naar Antwerpen. En in de trein nam die tentamens af. Maar dan moest jij dus een kaartje kopen tot Utrecht. Maar als het niet goed ging, moest je een kaartje bijkopen tot Breda. En soms kwam je in Antwerpen uit. Goed, er staan tien tips in. Wat is de belangrijkste voor de mensen? Wat moeten ze, als jij je hoofdcommunicatie bij de Nesse worden, wat zij als eerste regelen? Ik zou met die apps, daar zit veel meer in. Daar kunnen ze veel meer mee doen. En ik geloof dat, het is een kleinigheid, maar ik geloof dat als je zegt voorspelt hoe de trein precies komt liggen naast het perron. Ja, maar hoe kan je dat nou weten? <laughs> nou, dat, kun je, dat kan de NS weten. Er zijn, uh, op de meeste perrons hangen letters. Kleine bordjes met letters. Oh. En als je nou zegt, nou, uh, deze trein die gaat tussen letter E en letter uh, noem eens wat P komen, dan heb je uh, uh, veel minder vertraging, omdat mensen dan veel meer verspreid ah, ja. over die trein gaan uh, instappen. Gaan In Japan ja. doen ze dat trouwens bij de metro? Ja, nou, precies aangegeven waar de deuren open gaan en waar je moet wachten. Ja, ze hebben meegemaakt. Luistert bij Dennis. Tijdens van der Brink en Elsbeth Gutteke in gesprek met Robert Schiebos, auteur van het boek Onze excuses voor het ongemak. En uh, vanaf station Hilversum vertrekken we in deze nachttrein met onbekende bestemming naar u en jouw verhaal via 0800 1121. Welke herinnering heeft u aan het reizen met de trein 0800 1121?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 Coffee taking cocaine. I'm out here on my night train, trying to get a safely home. Well, I'm out here on my night train, drinking coffee, taking cocaine. I'm out here on my night train, trying to get a safely home. Trying to get a safely home. Trying to get safely home. Je ziet hem gewoon zitten in de trein, in zijn night train Amors Lee, plaats uit 2006. We praten dus over treinherinneringen. Aan de telefoon heb ik Klaas. goedenacht. Ja, goedenacht. Dag Klaas. Hallo. Uh, trouwens, een leuke uitzending jullie altijd uh, s'nachts hebben. Dat uh, is leuk om te horen. Het uh, gaat om het volgende. Ik heb uh, één keer heb ik helaas zwart moeten rijden. En dat is uh, heel grappig afgelopen, alles bij elkaar. Want uh, welke, over welk traject hebben we het? Wat heb je gereden? Uh, ik heb uh, gereden van Den Haag bij een vriendin vandaan naar uh, Gouda. Mm -hmm. En uh, toen uh, had ik uh, mijn portemonnee had ik bij mijn vriendin in Den Haag laten liggen. Nou was dat niet zo'n ramp, want ze zou de andere dag toch met de auto naar Gouda toe komen. Maar ja, ik bleek dus op het station, s'avonds laat, uh, geen geld bij me te hebben. Dus ik denk, nou, ik gok het maar. Ja, je ging zwart rijden. Ja, ja. toen uh, ben ik gaan zwart rijden. Toen ben ik maar op, uh, op de eerste klas gaan zitten... Ik denk wat, als er dan een conducteur komt, dan is het in ieder geval niet zo druk, weet je wel. Want je voelt je daar toch ongemakkelijk bij, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, je hebt het gevoel dat je, dat je gesnapt kan worden. Uh, nee, dat uh, was het niet. Die mogelijkheid die bestond natuurlijk, maar dat er heel veel mensen uh, bij zouden zitten. Ja, ja, dus dat je in, in, in, in, de, in de omgeving van veel reizigers uh, even je gegevens moest doorgeven om een uh, dikke print te ontvangen. Dat heb je goed. Nou, nou kwam ik toevallig uh, op de eerste klas... en dat hele, die hele coupé zat praktisch vol. Ik denk, nou ja, ik gok het maar. Ik ben maar gaan zitten. En inderdaad, de ene keer rest je het wel. Het gebeurt heel vaak dat ik een kaartje gewoon koop. Want wat ik normaal altijd doe... Uh, dat er helemaal geen conducteur komt... en dat je dan met je kaartje blijft zitten... Terwijl het eigenlijk niet eens echt nodig was geweest. Mm -hmm. Maar die avond had ik een hele vrolijke conducteur. En die kwam kaartjes controleren. Ik denk, nou ben ik de sigaar. Ja. Yeah. Nou, weet je wat die conducteur tegen me zei? Die kwam fluitend aanlopen natuurlijk. Uh, nee, hij zegt. Uh, het volgende station is Nieuwe kerk aan de IJssel. Hij zegt, uh, daar kan je eruit, maar je kan ook een liedje voor me zingen. <laughs> ja, hij zegt, en als je een liedje voor me zingt en je zingt het zo hard dat hele coupéers kan horen, dan, uh, dan mag je doorrijden tot Gouda. Ja, en anders moet je bij kijker uit als je geen liedje wilde zingen. Ja, ja. En, en welk liedje ja. heb jij op dat moment gezongen, Klaas? Uh, een eigen huis, een plek onder de zon. Maar ik kan ook heel aardig zingen. Want ik zing ook in een band. En ik doe karaoke. Ja. Maar ik zat even na te denken en toen dacht ik van. Ik wil naar huis. Mijn plek onder de zon. En toen zei. En iedereen begon gelijk mee te zingen in die kopie. Dat was hartstikke gezellig. Ja, de sfeer zat er gelijk goed in. Ja. En uh, toen zei die uh, conducteur ook en die mensen, verrek, hij kan het nog ook. <laughs> heb je gelijk wat boekingen gehad toen? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, niet daar. Nee hoor, ik heb regelmatig boekingen, dat is het probleem niet. Maar uh, ja, je moet even wat verzinnen. Dus ik ben gewoon in Gouda terechtgekomen zonder kaartje. Ja, wat een geweldige verhaal. En, ik, en ja, ook een hele bijzondere aardige conducteur heb je getroffen. Ja, hij was, uh, hij was heel erg goed gemutst, ja. absoluut. Ja. Maar dat, hij verzon dat zelf. Hij zei zelf van, als je een liedje voor me zingt, mag je mee naar Gouden. Hij zei, maar mooi naartoe, ik zeg ik moet naar Gouden. Hij zei, of ik zet je in Nieuwe kerk aan de IJssel eruit. Hij zei, maar als je een liedje voor ons zingt, dan mag je mee uh, naar Gouden. Zo... Nou, het was, het was het eerste wat we uh, te binnen schoot was. Ik wil naar huis. Mijn paak honden de zon. En dat deed ik zo goed. En iedereen ging meezingen. Het was hartstikke gezellig in die coupé op dat moment. Ja. Een, prachtige, ja. een prachtige herinnering, Klaas, als ik het zo hoor. Ik wil, ja. je, ik wil je bedanken voor je verhaal en bedanken bedank voor het bellen. En een goede nacht nog. Ja, jij ook. En uh, prettige uitzending nog. dankjewel We gaan naar meneer Rijtsma. goede nacht. Ja, hallo uh, Thijs, goeiedag. Het is, uh, het nou, is uh, even voor duidelijkheid, het is Herbert. Herbert, daar spreek je mee deze. Oh, af. Herbert, ja? oh. oh. die meneer die had beter kunnen zingen, Gedenk, Gedenk, van Guus Mewi. <laughs> ja, dat, dat had ook een keuze geweest, ja, inderdaad. Ja, dat was uh, de meeste, um, dat, dat ik. Uh, maar, uh, ja, ik wil eerst even, um, wij hebben in Nederland denk ik sowieso een groot probleem met elkaar, hè? Want um, die meneer uh, Giebels, hoor ik, meneer Giebels toch? Ja, ja, meneer nou, ja. Die dat dat is, dat is de, de auteur van, van het boek? Nou ja, kijk, wij hebben met elkaar natuurlijk uh, een, uh, kennelijk een, een, een, een stilzwijgende code. Dat uh, wij uh, moeilijke wensen te verhuizen naar uh, de plaats of uh, de omgeving uh, van de plaats waar wij werken. Hè? Dus uh, meneer woont in Breda en gaat elke dag naar Den Haag. Mm -hmm. En uh, nou zal ik niet zeggen dat hij het ongeluk over zichzelf afroept. Maar ja, het is natuurlijk... Uh, dat is typisch Nederlands, hè? Uh, Amerikanen die gaan wonen waar ze werken. Uh, maar dat gezegd hebbende... Uh, ik zit uh, zelf... Uh, nou, iedere twee maanden sowieso in een trein. Elke... Uh, uh, ja, dat, ik heb uh, een keuze van die keuzedagen, hè? Ja, en, en een keuzekaartje houdt dan in dat je... Vanaf het station van uw woonplaats... Of vlakbij in de buurt... Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, ik... Ik heb dus een kortingskaart, hè. dat ja. geeft dus heel veel voordeel. Sowieso al dat je op ieder treinkaartje in Nederland 40% korting hebt. Mm -hmm. um, dat is niet weinig hoor, zal ik je vertellen. Maar daarnaast, als je uh, 60 plus bent, uh, mag je dus zeven um, uh, uh, keer per jaar met een kaartje mag je dus de hele dag treinen. Ja. En welke bestelling oh. heeft u toen gekozen op dat moment? Waar, waar bent u heen geweest de laatste keer? Nou, de laatste keer ben ik naar Middelburg geweest. Ik uh, woon in Rotterdam. Um, maar ja, ik ga ook naar, ik, ga, ik, ik, ga, ik rij er overal naartoe. Um, ik wil wel een paar kanttekeningen plaatsen. Um, overstappen, dat uh, weet ik uit eigen ervaring. Dat is inderdaad het probleem. En dat hoeft niet per se in de spits te zijn. Dat is ook buiten de spits een probleem. Um, maar wat mensen heel vaak uh, vergeten, of misschien wel wensen te vergeten... Um, en dat is een heel triest gegeven, maar. Uh, de Nederlandse spoorwegen hebben ieder jaar te maken met minimaal 300, dus bijna één keer per dag, springers. Mm -hmm. ja. ja. Is wel wat ik bedoel, hè? Ja, ja, ja. mensen die. En dat betekent dus. Um, als er op de Veluwe, want er zijn bepaalde plaatsen in Nederland. en die zitten heel vaak bij um, psychiatrische inrichtingen. Mm -hmm. Dat betekent dus dat het hele verkeer vanaf West naar Noord-Nederland gestremd is hoor. Ja, ja. En dat is dus een groot probleem. Heeft u dat een keer uh, dus, meegemaakt, meneer uh, Rijtsma? Dat, dat heeft u dat een keer meegemaakt? Dat u in een trein zat die daardoor moest Ja, opsturen? ik heb het een keer meegemaakt, ja. ja. ja. Nou, en wat, wat gebeurde ja, hoe, toen? Nou, maakt mij dat niet. Nou ja, nou ja, er wordt niet precies. Uh, er was een fietser die was tegen de trein aangereden. En nou ja, kijk, mij maakt het niet zoveel uit. Het enige punt is dat, uh, dat je dus, uh, um, nou ja, heel lang in die trein zit. Ik was onderweg uh, naar Zwolle. Um, nou ja, uh, en toen, nee, ik was, ik wilde geloof ik nog vet. Ik wilde naar nou, Arnhem weet ik veel. Maar in ieder geval ik. Nou ja, dat was een vertraging van anderhalf uur. Ja, en wat dacht u toen, toen u dat hoorde, van de trein staat ja. stil? Ja, nou ja, wat, wat je dan wel hebt, um, en dat is dus uh, denk ik wel weer een, uh, een in tegenstelling tot, tot, tot, tot alle, alle, alle poppetjes in autootjes die in de file staan. Dan krijg je dus een soort, uh, een soort uh, gemeenschappelijk uh, gesprek uh, in die trein, hè? Ja, want wat gebeurt er dan? Ja, zo... Uh, ja, ik moet dat zeggen? Je groeit naar elkaar toe, zou ik maar zeggen. Hè? Dat, dat is wel, dat is wel uh, met, met alle misère. Uh, ja, wat, wat er dan gebeurd is. Het kan, het kan natuurlijk zijn dat er. Uh we weten dus natuurlijk dat heel veel scholieren nog eens een keertje een levensgevaarlijke toeren uithalen. Maar het kan ook net zo goed zijn dat het iemand is die heel bewust uh, uh, ja, een paar honderd mensen in, het, uh, in de misère stort. Ja, ja. Dus je uh, ging op dat moment spe speculeren of erover praten in ieder geval wat er gebeurd kon zijn met ja, mensen, ja, mensen. Ja, ja, ja, maar, maar, maar, maar je krijgt ook gelijk uh, um, ja, van waar gaat u het... Want ik bedoel, het is natuurlijk heel vaak... Uh, dat je dus in zo'n coupé zit met, met andere mensen, 60-plussers, die ook, uh, ook treinen. Ja, ja, ja. Dat maar zeggen. Dus, um, dus dat, dat is wel, wel lekker. Wat de NS overigens, um, naar mijn idee, helemaal verkeerd heeft gedaan... Um, dat is, dat kan meneer Giebels misschien, dat weet ik niet hoe dat zit... dat zijn die te stilte coupés. Dat is een drama. Want daar is het nooit stil eigenlijk. Ja, dat is een drama. Ja. Nou, een trein is juist uh, een, een plek. Uh, het is een plek om, om wat meneer Schibels ook zegt, je kunt rustig je krantje lezen, je kunt rustig werken, maar het is ook een plek om uh, met, met andere reizigers uh, te, te, uh, te communiceren. Precies, maar niet in de stilte koepé. Nou ja, dat, dat schijnt dan niet te mogen. Nee. En, dan je, en dan heb je van die azijnzeikers die, uh, die dan inderdaad uh, over, jou, uh, over jouw stoel heen kijken. En ja manier, maar, maar dit is een stiltecoupé, hè? Ja. Um, dus daar, dus gaat u nooit, daar gaat u nooit zitten als ik het zo, zo hoor? Nou, ik had, het, ik, had het, ik had het niet eens in de gaten. Nee. Uh, en, en dan is er nog een probleem, en dat wil ik de NS ook toch wel inwrijven. U gaat even gelijk alle, dat... alle problemen aan de communicatieafdeling. Nou ja, doorgeven? ja, in, in die nieuwe sprint er zit geen toilet, hè? Nee, dan moet je een plaszak meenemen, toch? Ja, dat is, nou, dat is helemaal te gek. Maar, maar, ik, maar ik vind de NS, vind ik dus... Um, kijk, wij klagen wel eens, hè. Wij zijn een volk van klagers. Maar um, over het algemeen uh, is mijn ervaring... dat uh, het openbaar vervoer in Nederland redelijk goed is, hoor. Uh, ja. Um, want uh, het, het, het, um, het, het grootste uh, manco is natuurlijk al genoemd. En het is, het, dat is ook waar, hè, de Nederlandse spoorwegen, vooral hier in het westen van uh, Nederland, dat is het dichtst bereden um, uh, uh, treingebied van, van heel de wereld. Hè? Ja, ja. Dus ik bedoel, um, met, alle, met alle, met alle technische hulpmiddelen en computers en bla bla bla. Um, ja, kan er soms toch wel, uh, kunnen er soms wel uh, calamiteiten optreden. Dus uh, um, het is van twee kanten. En die Griebos heeft er ook wel wat uh, de luchtige kant aangestipt. Maar ik, ik vind het, uh, reizen met de trein uh, vind ik, uh, altijd wel leuk. Het is wel zo met die keuzekaart. Je mag uh, nooit voor 9 uur s morgens. Maar ja, als je 60 plus bent, waar zou je voor ja, negen zullen Ik zeggen. Negen. Lekker op het gemakje, een bakje koffie bij je. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, en waar, waar, gaat het volgende, waar gaat u de volgende keer heen, als u weer oh, gebruikt wil, van het keuzekuartje? Um, um, nou, die, die keuzedagen die zijn afgebakend. Hè? Dus dat, dat is een termijn van twee maanden. Ja. Binnen die, maar waar, waar binnen gaat die de volgende reis naartoe, meneer nou, uh, Ja, dat weet ik zeker, maar ik denk dat ik naar Doesburg ga. En dat heb ik een paar weken geleden in de, in de krant gelezen. Dat is een... Uh, wo Mo K in Arnhem moet ik ook nog een, een, een bus hebben van, van Connectie, geloof ik. En um, daar is een mosterdfabriek en die kun je bezichtigen. En daar gaat u de volgende kunnen doen? Ja, ja, dat is een ja. museum. Dat nee, nee, nee, een, nee. Een ik... fabriek en, uh, die... en dat, dat lijkt wel wat weten wij van mosterd in feite. Ja, ja. Ik wil u een goede reis wensen naar, uh, naar, de, naar Duisburg okay. toe en naar de mosterdfabriek. Dank u wel, en nog een leuke uitzending. Dank u wel, meneer Rijtsma. Goedenacht. Okay. En belt u uw herinnering door. Welke herinnering heeft u aan het reizen met de trein? 0800... 1121 0800 1121. Gaan wij naar de Southbound tra Train van Crosby en Nash. Their fathers whose lives you have led to the station at the edge of the town on the south Yeah. Dus weer Nash, de Southbound Train uit 1972 met ook een prachtige mondharmonica erin. Ik ga naar Mary de Nooi. Goedemiddag. Goedemiddag. Renoy, maakt niet zoveel uit hoor. Uh, ik heb een, uh, een heel mooie herinnering aan een treinreis terug uit uh, Italië. Uh, Waar was je geweest in Italië? Uh, in Girona en Venetië. Oké. Okay. En in Verona een ontzettend mooie jeugdherberg uh, geslapen. Ja, het was echt zo'n. Uh, met zo'n mooie balustrade en een, een, een tuin, zo'n parkachtige tuin. Echt heel mooi. Mm -hmm. En dan voor zo weinig. Het is echt heel leuk om een keer uh, te ervaren. Maar goed, op de terugweg uh, zat ik in de trein met uh, een vader. met een, een dochtertje van acht, negen jaar. En nog een jonge man van iets van 26. En dat meisje was in de trein eerst uh, op haar manier leuk moppen en vertellen. Maar op een gegeven moment uh, gaat ze in de gang staan toen we al vlak bij Nederland waren. En keek ze uit het raam en zei ze op het begin: Dromer, nu ben ik weer in mijn land. En die jongen van 26 zegt: Nee, dat is mijn land. En ik liep natuurlijk ook meteen van: Nee, dat is mijn land. Ja. Meisje, tijdje stil. En toen zei ze zo wijs. Het is het land van alle mensen die er wonen. Ja, ja. Dus, uh, ja, dat vond ik echt heel mooi. En, en, en wat, wat, wat zegt dat dan voor jou? Uh, geeft dat dan een soort een gevoel van, uh, van, van verbroedering? Dat je denkt van, nou, we zijn allemaal in een vreemd land geweest, we komen terug. En we zijn allemaal verschillend, maar we hebben iets, iets gemeen. Ja, en... Dan denk ik, nou, dat is een wijsheid waar veel volwassenen een punt aan kunnen zuiveren. Ik vond het wel heel mooi dat dat meisje dat... Zo'n kind kan dat natuurlijk ook zo puur zeggen. Ja. Ja, ik vond het... dat... Ja. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt, ja. Want wat, wat zei je op dat moment? Toen zei dat, zei dat meisje? Uh, ja, Dat het is tien jaar geleden. <laughs> Even denken of ik wel... Maar ik heb ongetwijfeld gezegd van, goh, daar ken ik helemaal gelijk in, of zo. Maar dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik was zo onder de indruk van haar woorden dat ik dat verhaal natuurlijk later thuis tegen iedereen vaak verteld heb. Juist die woorden. En wat ik daar verder op gezegd heb, dat was eigenlijk niet zo belangrijk. Ik vond het veel belangrijker wat dat meisje zei. Ja. Want wat, wat, wat raakte nou zo, jou concreet dan precies zo in die woorden, dat dat meisje dat zegt? Nou, omdat iedereen zo bezig is om te vertellen dat andere mensen niet in het land mogen wonen waar wij wonen, want ze willen alleen maar de voordelen. Nou ja, dat soort verhalen. En dan denk ik zo'n kind, dat zegt, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, zo zuiver waar het werkelijk in het leven om draait. Ja. Want waarom zou je niet mogen wonen op de plek in de wereld die jij hebt uitgekozen? Ja. De wereld is van ons allemaal. Mm -hmm. En... Of het is niet eens van ons. Maar <lacht> nou, we mogen er leuk op uh, doorbrengen een, een, een aantal jaren. Ja. En ja, Dan juist in de discussie van... Uh, buitenlanders moeten weg en die mogen er niet en die mogen er niet. En met zo'n kinderen gewoon zo. Het is het land van alle mensen die er wonen. Ja, nou, klaar. Simpel, maar heel wijs. En, en, en jij ervaart dat dus uh, vaak om je heen? Uh, dat, dat, dat mensen daar toch uh, moeilijk over doen? Over wie er wel en niet mag wonen? Ja, ja in kranten en op tv. En je. Want ik, in mijn uh, directe nabijheid hoor ik het nooit. Eigenlijk zelden of nooit. Maar ja, in het algemeen... Het is gewoon een gevoel wat je hebt over het land... Ja. En juist, ja. juist wat dat jonge meisje dus zei in de trein, dat is je, dat is je eigenlijk altijd bijgebleven. Dat was een soort hele mooie ja. wij, wijze les. Ja, zo'n mooie wijsheid. Ja, en dus zouden dus we allemaal een puntje aan kunnen zuigen en, uh, en dat meenemen in de, de rest van ons leven. Ja, prachtig. Dank je wel voor je herinneringen, Mary. Oké. Okay. En, en ik wens je nog een goede nacht. Hetzelfde. Ik ga naar Johnne toe. Goeienacht, Janne. Hoi, Janne. Hoi, met Janne. Hallo. Hallo. Jij reist vaak met de trein? Ja, ik reis vaak met de trein. En is dat uh, voor, voor werk? Is dat voor school? Uh, dat is voor school doe ik dat sowieso, maar ook voor mijn project. En dat is plukje momenten. En ik vraag mensen om een mooi moment van de afgelopen week voor me te tekenen. En dat doe ik het liefst in treinen, want daar reageren mensen zo leuk. Ja, en de mensen die zitten daar toch, die moeten toch wachten tot uh, het eindstation is gepasseerd waar ze naartoe moeten. Ja, daarom. Dus dan zie je dat minimaal de helft van een treincoupé aan het tekenen gaat. En, en hoe doe je dat dan? Want je, je staat dus in ergens op een druk station. Over welk station hebben we het dan? Uh, meestal, meest het meeste traject wat ik het vaakste reis is Utrecht Centraal Nijmegen. Ja. Maar ik uh, pak ook wel zo'n dag dat ik gewoon in Utrecht instap... via Den Haag, Amsterdam, Amersfoort, Groningen ga... en dan ben ik gewoon lekker aan het verzamelen. En hoe gaat het dan in zijn werk? Jij, jij komt daar binnen? Ik ja. kom binnen of ik zit al gewoon op mijn plek. Ik pak een stapel met kaartjes waarop mijn project uitgelegd staat. Aan de ene kant en aan de andere kant is het gewoon helemaal een blanco kaartje. En ik heb een bosje stiften in mijn hand... En dan stap ik gewoon op iemand af en dan vraag ik... mag ik iets vragen? En dan zeggen mensen ja. En dan zeg ik, goh, ik verzamel mooie momenten, want daar word ik blij van. Wil je me helpen? ja En dat doen ze. En, en wat, wat, wat is nu een, een, een, een kaart die je hebt gekregen met een verhaal erop... waarvoor je zegt, nou, dat had ik nou nooit gedacht... dat dat bij die personen uh, vandaan kwam, dat verhaal? Um, wat ik een keertje had meegemaakt was bij... Uh, was bij Veen en daar moest een jongen heel snel de trein uit. En ik was op dat moment net twee weken aan het verzamelen. Dus ik had nog geen idee van wat verzamelen met mensen doet en met mij doet. En uh, het, ik zeg snel tegen die jongen, doei. Ik kan nog net dankjewel zeggen. En ik krijg een potloodtekening in mijn handen. En in die tekening daar staat een vrouw in een ziekenhuisbed. Een dokter staat ernaast. En een huilende man. Okay. En die vrouw in dit bed die zegt ik ga niet met jou mee naar huis. Dat is te zwaar voor jou. Ik hou te veel van jou. En verder stond er nog bij gekrabbeld succes met je site. Aha, want, want uit die tekening op te maken dus lijkt het alsof er dus iemand ernstig ziek was. Ja. En die dus besluit van goh, ik ga niet mee naar huis zodat jij me daar kan verzorgen, want dat is te zwaar voor jou. Dat doe ik jou niet aan. Ja. En, en, en, en dat vond een heel mooi intiem verhaal, wat ik dan zomaar voor niemand krijg. Ja, ja, ja dat, dat die persoon dat heeft gedeeld eigenlijk met een met een wild vreemde, bedoel je te zeggen? Ja. ja. Toen moest ik wel even huilen. Ja, want wat, waarom moest je daarom huilen? Um. Het trof me gewoon heel erg omdat ik die situatie heel mooi vond. En integer. Mm -hmm. En dat iemand dat zomaar met me deelt. Ja. Iemand die ik gewoon een vraag stel en verder is hij gaan tekenen en loopt hij weg. En dan krijg ik zo'n gaaf cadeautje. Ja. En is het ook het, vooral het verhaal natuurlijk wat er, wat er achter het cadeau zit? Dat die jongen dat echt tekent? Dat hij daarmee zit in zijn leven? En, er, en wat ik wel mooi vind is dat je niet weet uh, wat de rol van die jongen was. Nee. Je weet niet of hij de dokter was, of de jongen of de huilende man naast het bed. Of dat hij ernaast stond te kijken. Dat weet je niet. Nee. En je weet natuurlijk ook niet hoe het afgelopen is, eigenlijk hoe het er nu mee is, met die, met die persoon die ziek in bed lag. Nee, dat of weet dus. je niet. Maar het was wel gewoon een mooi bijzonder moment voor iemand. Ja. En dat kan. Kan ik nu delen op een website en daar hebben meer mensen iets aan? Ja, want, want jij doet dat dus voor school, dat is een project? Nee, dit doe ik niet voor school, dit doe ik gewoon puur voor mezelf, omdat ik dat heel tof vind. Ja, en, en heb je dan, maak je niet, heb je dan nu niet als je de trein instapt, je, je weet iedereen is een beetje gehaars, druk, uh, stress. Ik uh, kan me voorstellen dat het ochtends vroeg mensen willen even een krantje lezen, willen even wakker worden of zitten lekker een muziekje te luisteren. En dan denken ze, oh daar komt uh, Janne aan, die gaat mij storen of die heeft een vraag aan mij. Ja, en dan zeggen ze nee dankjewel, dan zeg ik oké. Okay. Want wat merk je dat niet, dat, dat iedereen een beetje gewoon individueel voor zichzelf denkt: van nou, ik zit hier lekker en uh, schiet maar op met die trein, uh, altijd gedoe. Nee, je hebt natuurlijk mensen die zoiets hebben van: goh, ik ben lekker in mijn eigen ding verdiept. En soms zie je dat iemand nog echt zijn tentamenboeken aan het doorlezen is. En dan zeg je: van, goh, ik zie dat je er ook bezig bent. Nog veel succes. Mm -hmm. Maar het maakt gewoon zoveel uit dat je dingen gewoon met een glimlach vraagt. En dan hebben mensen zoiets van, ja, vragen mag altijd. Ja. En ja, soms heb je geluk, soms niet. Maar uh, het eerste wat er kan gebeuren is dat die iemand nee zegt. En dan is het, oké, okay, dankjewel voor je tijd dat ik dit even mocht vragen. En dan vraag je een volgende. Ja. Je reist vaak op het traject utrecht nijmegen Kom je dan ook op een gegeven moment dezelfde mensen tegen? Ja, soms wel. En dat is wel leuk. En dan zeg je, ze, hey, ik heb uh, vorige maand nog voor je getekend... Ja, dus die herken, die herken je op een gegeven moment ook. Dan ontstaat misschien een soort van, nou, misschien een groot woord, maar toch een beetje een soort herkenning, vriendschap? Ja, vriendschap is wel een groot woord, maar je herkent ze wel. Dan weet je van, hé, hey, dat, dat was de jongen die de vorige keer, doordat ik die vraag stelde, met een mede de hele tijd alleen maar met elkaar hebben staan, kletsen en momenten hebben getekend. Ja. Dus dat merk je wel. Ja. Hoeveel hoeveel, uh, hoeveel tekeningen heb je inmiddels? Ik heb uh, 3.000 op een jaartje bezig. Wow. En wat is de website van je, van je project? Ik vind het wel heel erg leuk om te kijken. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig geworden, Johan. Uh, Plukjemomenten.nl Plukjemomenten.nl Ja. Ik vind het een heel, een heel mooi verhaal. Ik wens je heel veel succes nog met, je, met, ja, met het verzamelen van, van mooie verhalen. Dankjewel. En bedankt voor het en bellen. met je programma. Ja, dankjewel. je ja, gedaan. Goeienacht nog. Dank je. Doei. Wat is uh, uw herinnering aan het reizen met de trein? Bellemdoor door via 0800 1121. Dat is 0800 1121.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 Train. Don't pull no jokers, No tobacco chewers And no cigar smokers Cause this train is a clean Train, I said this train This train Is a clean train I said this train This train Is a clean train I said this train This train Is a clean train, this train. This train, a clean train. Everybody This train is a clean train I said this train Hey, this train is a clean train I said this train Amerikaans country en gospelzanger Randy Travis en This Train hier in de nacht op een, waar we uiteraard praten over treinherinneringen. En er wordt veel gebeld. Ik ben niet in de gelegenheid om ieder telefoontje op te nemen, maar uh, belt u gerust ook straks nog na het nieuws, want dan gaan we ook nog een uur lang doorpraten over uh, mooie treinherinneringen. Ik ga eerst naar meneer Berman. Goede nacht. Hallo. Dag meneer Berman. Uh, Helemaal Zegt zeg maar. Ik oh, meneer Herman, excuses. Ja, nee, geen probleem. Ik ben nog niet bepaald een, uh, veel veelgebruiker van het Nederlands openbaar vervoer, maar ik heb een zeer gekke, mooie herinnering aan een trein in Engeland. In Engeland, want u was daar op... Ik was daar uh, in mijn studententijd in Groningen, had ik een vriendin en die werd au pair in uh, Hall. dat is de grote Royal Air Force basis in uh, Oost East Anglia. Nou, we gingen daar door. was ik gezellig en uh, logeerde daar, het uh, was plezierig. En toen op oude jaar dacht ik: later eens naar een universiteitsstad gaan. Dus toen gingen we van of via Norwich naar Cambridge, yeah. met een bus. Maar ondertussen begon het te regenen, en in Cambridge begon het te sneeuwen, en niet zo'n klein beetje ook. ...enorm sneeuw. En snel, dus de bus ging niet meer terug. O, zei de buscompanie, nee, dat is geen probleem, dan gaan we brengen u naar het station... ...en dan gaat u met de trein op avond. Nou, die trein kwam tweeënhalf uur te laat aan... ...en toen nee. hebben we de oudejaarsnacht in een onverwarmde Engelse trein moeten doorbrengen. Och. En we hebben elkaar toen we wat verwarmd met deze... Deze nacht zal ik nooit vergeten. Dat was van 60 of 61 of 61 of 62. Dat weet ik niet precies. Ja, want, want de eindbestemming was, was dan? Welke plaats? Waar wilde u uiteindelijk naartoe? Nou, we gaan weer in Norwich. En in Norwich komt er nog net de laatste dag Ik zie de mensen stond om naar K naar te gaan. Nou, we in ieder geval uur drie s'nachts. We waren eindelijk thuis. Ja, dus, dus, ja. Het, dus het moment van twaalf uur, het, uh, het gelukkig nieuwjaar wensen, dat heeft u dus in, in die onverwarmde trein. Het onverwarmde Engelse trein uh, gebracht. Ja, ja, ja. Dat is mijn herinnering aan treinreizen. Dat wa was, was wel iets heel bijzonders. En, en waren, er ook dat... waren er meerdere mensen bij? Uh, nee, die vrienden, denk ik. Er uh, zat vrijwel niemand in die trein op oudejaar. Die gaat er over de trein zitten op oudejaarsavond. Ja. Huh? En, en, nee Nederland rijdt de trein niet eens op oudejaarsavond. Nee. Nee, nou, dus dat was mijn ja, speciale herinnering, die, omdat ik tevoren even naar de radio luisterde, op deze boven kwam. Ik denk: God, dat is wel leuk. Ja. En, en, en die, die vriendin uit de, uit de studententijd: um, ja. heeft u daar nog steeds contact mee? Nee, we hadden geen contact. Nee, die was chronisch en is met een Duitser getrouwd. En waar die gebleven is, ik heb er geen idee van. Dat was trouwens wel het mooiste vriendinnetje dat ik ooit heb gehad. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar u bent, u bent ze echt en uit het dank, oog verloren. En dankzij jouw programma moest ik daar aan denken. Ja. Dat vond ik wel leuk. Ja. Ja. Maar wat, wat zeg je dan op zo'n moment als het twaalf uur is en je zit in zo'n ontzettend koude trein? Ja, wat denk je dat je precies op twaalf uur bent? Ja, kust kust van elkaar natuurlijk. Ja. En dan is elkaar. Dan heb je een hier? Nieuw uh, gelukkig nieuwjaar want was was ook in Nederlandse natuurlijk. Maar, ja. Nee, nee. Maar u, u, u was ook al echt ontzettend verliefd op haar? Toen wel, ja. Ja, ja. zeker wel, ja. ja dat, was, dat was een bloedmooie meid, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en, en, ja. en, en dat was wederzijds op dat moment? Dat was wederzijds op dat moment, ja. ja. Hm. ja dat was, dat was dikke oud. Deze, deze Ria, die is nog bij het 25-jarige steeds van mijn ouders geweest. Als mijn partner. Dus ja, dat was wel zat toen wel heel plezierig. Ja. Ja, ja. ja, maar ja, er gebeuren dan dingen die niet plezierig zijn, ja. Vie, zeggen ze in Frankrijk, hè? al die gebeurtenissen. Ja, ja, want op een gegeven moment is het dus overgegaan. Ja, ja, ja, ja. En toen heb ik al jaren later gehoord dat ze met een Duitser getrouwd zijn... ...en in Frankfurt of van de buurt woonden. hebben er... geen idee. Maar hoe heeft u dat dan gehoord? Want... Ja, ja, ja. Hoe... Via via? Eh, Gron Groningen is het nog niet zo'n grote omgeving. En dan hoor je nog wel eens wat via een vri vriendin die je nog weer vertelt. Ja, de wereld is soms heel klein. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus bij, bij, bij herinneringen aan treinreizen dan komt eigenlijk dat moment naar boven, die ene auto's aan. Dat, dat moment naar boven, ja. Ik had, ik had er geen jaren van gedacht, maar toen ik dat proclama toevallig hoorde, dacht ik: God, ja, <laughs> dat is ja, ja, ja. een keer. Ja. Ik wil u bedanken voor het, voor het doorbellen van uw herinneringen, meneer okay. Jan. Oké, okay, ja, succes met het programma. Ja, dank u wel. Oké, okay, goedenavond. Goedenacht. En volgend uur praten we door over uw uh, herinneringen aan, uh, aan het reizen met de trein. Welke herinneringen heeft u? Een trein kan natuurlijk uh, nou, veel mooie momenten opleveren, maar ook vervelende momenten. Telefoonnummer is 0800 1121. Volgend uur praten we daarover verder naar het nieuws van 3 uur.